Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in België zijn zeker 10 doden gevallen. en tientallen mensen gewond geraakt. De Belgische spoorwegen vrezen dat er zelfs 25 doden zijn gevallen: 10 in de ene en 15 in de andere trein. Bij Plaatsje Buizingen, een deelgemeente van Halle... botsten twee passagierstreinen frontaal op elkaar... mogelijk doordat één van de treinen door rood is gereden. De ravage is enorm. Een van de wagons ligt onder de andere wagons... en is volledig in elkaar gedrukt. In die wagons zitten nog steeds mensen bekneld... en zouden de meeste doden zijn gevallen. De renningswerkzaamheden worden bemoeilijkt... doordat het op de ramplek sneeuwt. Zwaargewonden worden met ambulances naar ziekenhuizen gebracht... Lichtgewonden en andere passagiers worden ondergebracht in een sporthal in Buizingen. Het treinverkeer rond Brussel ligt voor een deel stil. Ook rijden er geen hoge snelheidstreinen tussen Amsterdam en Parijs. Onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam... zijn erin geslaagd videoopnames te maken van het ontstaan van bloedstamcellen. Bij muizenembryo's was te zien dat de bloedstamcellen in een vroeg stadium ontstonden in de aorta... en via de lever naar het beenmerg verhuisden. Tot nu toe was over het ontstaan van bloedstamcellen weinig bekend. De ontdekking kan op termijn leiden tot een doorbraak in de behandeling van bloedziektes en kanker. In de Gaza-strook is een Britse journalist opgepakt. Volgens Hamas heeft hij de wet overtreden en de binnenlandse veiligheid in gevaar gebracht. Hoe is er niet bijgezegd? De Brit wordt zeker 15 dagen vastgehouden, zegt Hamas. De arrestatie is opmerkelijk. Sinds Hamas in 2007 de macht in de Gazastrook overnam... hebben buitenlandse journalisten meestal ongestoord hun werk kunnen doen. Het weer. Hier en daar kan wat lichte sneeuw vallen. Het licht. Morgenochtend valt vanuit het westen wat sneeuw. En in de middag wordt het dan vanuit het zuiden droger. Bij een graad of drie. Dit was het NOM. In Zandvoort ben jij de artiest.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 All I want It's all I want It's all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 And change your way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 It's by Het ja. allerlekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Alleen op ZFM. 20 jaar, ZFM. ZFM. Ja. Ja. Hier ben ik geboren en lopen door de straat.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 Ik heb gesichter en keiner kennt mijn naam. Alles gewinnen, beim spiel met gezinkten Karten. Alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken. Ik grabe Schätze aus dem Schnee und Sand. En Frauen rauben mir jeden Verstand. Doch irgendwann werd ik vom Glück verfolgt. En kom terug met beide Taschen voll Gold. Ik lad die alten Vögel en Verwandten ein. Und alle fangen vor Freude an zu weinen. Wir grillen die Mamas kochen und wir saufen stamt. En feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint hellend auf mijn Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ik heb 20 Kinder, meine Frau is schön. Alle kommen vorbei, ich brauch die raus. Woah, komm mit der Straße steht ein Haus am See, Oranje roschen auf dem Weg